8 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Eén van de drie beveiligers die zich hebben gemeld... na de fatale mishandeling van Jip Jurg in Rotterdam... wordt verdacht van doodslag. De man blijft nog zeker twee weken in de cel. De andere twee beveiligers zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Jurg was eind vorige maand betrokken bij een vechtpartij... bij de Rotterdamse Schouwburg. Hij was met een glas naar buiten gelopen... werd daar verschillende keren op aangesproken door beveiligers. Wat er daarna is gebeurd is niet duidelijk. Jurg nam na het feest een taxi naar huis en overleed daar waardoor inwendige bloedingen. Taiwan is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving aan de oostkust had een kracht van 5,7. was in hetzelfde gebied waar gisteren een beving was van 6,4. Of de nieuwe beving schade heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Het dodental van de aardbeving van gisteren is opgelopen tot 7. Meer dan 200 mensen raakten gewond en 67 personen worden nog vermist. Mogelijk zitten er nog mensen in een appartementencomplex... dat gedeeltelijk is ingestort... In het noordwesten van Mexico zijn vijf onthoofde lichamen gevonden bij een begrafenisonderneming. Vorige maand werden in een andere plaats nog vijf afgehakte hoofden uitgestald. De lichamen zijn gedumpt bij de begrafenisonderneming, ze zaten vol kogels. Waarschijnlijk hebben Mexicaanse drugskartels de slachtoffers vermoord bij wijze van vergelding. In Mexico werden vorig jaar 23.000 mensen vermoord. En carnaval hebben in de Tweede Kamer een petitie aangeboden... om het carnavalsfeest onder de officiële Vrije Dagen te laten vallen. De petitie is door 170.000 mensen ondertekend. Hij zal niet veel effect hebben. Een meerderheid in de Tweede Kamer blijkt te vinden... dat dit regelen geen taak is voor de politiek. Het weer. Vannacht min 2 aan zee tot min 7 in het oosten. Mogelijk vannacht en in de vroege ochtend in de kustprovincies een beetje sneeuw. Morgen wisselend bewolkt, met soms ook zon en 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Ja, dan zijn we weer tot 11 uur. Zijn we er nog met heel veel uh, Eredivisie voetbal en uh, basketbal vanzelfsprekend? Laten we beginnen met de voetbalwedstrijden die om half zeven zijn begonnen. PSV tegen Excelsior, Ragnar. Niemeijer. Eindelijk heb ik Steven Bergwijn een keer gezien. Een paar tellen geleden met een schot van de rand van het strafschopgebied... richting het doel van Zwarthoet. Een goede knalredding van de keeper die weer er al zagen op een inzet van De Jong. Het is 1-0, hoekschop van PSV nog wel. En dan De Jong die kan koppen, bal valt voor het doel... maar voor de voeten van Fortes een nieuwe corner van PSV. Het blijft 1-0, dat is te mager tegen de Rotterdammers. FC Utrecht tegen Sparta in die houtkamp. Nog altijd 0-0, maar daar mag nu Utrecht bij om zijn. Want Duarte kreeg de kans voor Sparta om 1-0 te maken. Maar hij stuitte op de keeper, op Jens. En dus Utrecht-Sparta nog altijd 0-0. Alles of niks voor Twente tegen AZ, Jan Vincent. Twente moet met 10 man verder, want Cuevas krijgt zijn tweede gele kaart... na een overtreding op een van de spelers van AZ. Hij kreeg eerder geel na een opstootje met Jan Nu zijn tweede gele kaart, felle protesten. Twente moet verder met 10 man tegen AZ, dat met 1-0 voor staat. En dan de basketbal in Groningen. Donaren tegen Mons, Leon Kersten. Vijf minuten gespeeld en 55-48 in het voordeel van Dona. Bij deze stand zijn ze in de knock fase. Het gaat verdedigend beter, maar het is nog niet je van het. Met uh, inner smile. Zeven minuten over acht. Uh, commotie bij Twente Az. Vanwege die uh, rode kaart voor uh, Cuevas. We zitten hier ook even te kijken. Enorm. Hij, hij, hij protesteerde enorm. Maar die, die... Het was toch volledig terecht, die gele kaart, of wat mis ik hier? Ja, nee, volledig terecht. Ik heb zojuist ook de herhaling nog een keer gezien. Die Cuevas, die stapt over de bal heen op de enkel, volop de enkel van Van Overeen. Ja, dat je daarvoor geel krijgt, dat lijkt me niet meer dan terecht. En uh, ja, ondanks felle protesten dus van uh, Cuevas... Uh, is het gewoon een uh, rode kaart, meer dan terecht. Ook Gert-Jan Verbeek, de trainer van Twente, verliest zijn hoofd... want hij heeft zich enorm opgewonden. Althans, uh, ja, vanaf deze afstand kan ik dat natuurlijk niet beoordelen... maar hij is wel weggestuurd door uh, de scheidsrechter... Misschien wel op advies van de vierde official. Maar Gert-Jan Verbeek zit ook op de tribune. En Twente moet met tien man verder. En dan staat het ook nog met 1-0 achter tegen AZ. Ja, dit mag de ploeg uit Alkmaar natuurlijk nooit meer weg gaan geven. Met een man meer op het veld. En die grote kansen die ze gehad hebben. Is het AZ natuurlijk nu op pole position. Maar ja, het verschil is natuurlijk maar één doelpunt. En ook met tien man kun je natuurlijk gewoon scoren. Adam Maher in balbezit nu voor Twente. Wat ook een grote kans, net voor die rode kaart, een grote kans heeft gehad. Via Fuskic, de bal werd van de lijn gehaald door Svensson. Ja, daar waren ze dus heel dicht bij de gelijkmaker. Ja, en daarna ontplofte de wedstrijd met die rode kaart voor Cuevas... en het wegsturen van Van Beek. Twente, ja alles of niks nu. Lange ballen nu in de richting van de spitsen. Uh, Jensen is het nu die die lange bal geeft, maar ja, zomaar in de handen van Bizot. Dat is een makkelijke vangbal voor de keeper van AZ, die ook zijn tijd neemt nu. De ballen naar voren schreeuwt, nog 13 minuten. En uh, ja, AZ moet deze voorsprong consolideren en ja, wellicht uitbouwen met een man meer op het veld. Aanval nu over de rechterkant met uh, Jahan Max die gezocht wordt. Via Jensen komt de bal uiteindelijk bij uh, Laukart die in de ploeg is gekomen voor Tiga Dewini. Twente moet met mannenmacht naar voren toe om, om te proberen om toch nog een gelijkmaker te forceren. Maar voorlopig blijft het 0-1 voor AZ. En PSV die tegen Excelsior op een 1-0 voorsprong staat, maar net in een slechte fase zat, zijn ze daar alweer uit. De Ragnar. Nee, eigenlijk niet. Je ziet zo weinig groei bij PSV. Dat met 1-0 leidt. Nog 6,5 minuut. Zo weinig groei gedurende het seizoen. 1-0, dat is te mager. We zagen dus wel die kans voor Bergwijn. De kopbal van heel dichtbij. De Jong, maar nu weer Karami misschien die weg is. Met wat hulp van Vermeulen wellicht. Aan de rechterkant. Nee, Celso krijgt die bal niet in de... Voorste linie. Niet echt voor het doel van Jeroen de Zoet. Ja, die heeft niet zo heel veel te doen gehad. Maar het is uh, nog niet voorbij. Er is nog uh, een minuut of zes plus extra tijd. Interessante wissel. Aanvallende middenvelder wordt ook wel eens gebruikt als aanvaller. Hadouier erbij voor Faas. Dat betekent een verdediger eruit bij de Rotterdammers. Die kreeg overigens zijn bal kei en keihard in uh, zijn kruis. Dat was uh, even schrikken. Maar hij uh, leek er niet zo heel veel last van te hebben na een blessurebehandeling. En daar is de kopbal dan terug van Fortes op de doelman op Zwarthoed Die een aantal uitstekende reddingen heeft verricht. Maar het tempo is te laag bij PSV. Het is af en toe ook gewoon te nonchalant. Balletjes die over een paar meter eenvoudig te spelen zijn, worden makkelijk ingeleverd. En zij spelen eigenlijk al de hele avond met zijn tienen Omdat Bergwijn zo zwak is. Nu is wel Brenet op avontuur. Legt hij de bal naar Bergwijn. Bergwijn schopt op de voet van Fike. Die staat op de lijn van zijn 5-meter gebied. Dan misschien Rosario. De invaller. Die kan uithalen. Nee, Lozano vanaf de rechterkant. Bal aangeraakt bij de paal staat de keeper. En daar haalt Zwarthoet de bal dus weg. Elfde hoekschop voor PSV. Als ik goed geteld heb. En Lozano gaat hem trappen. Maar junior... Die van het veld ging voor Rosario. Deed het te veel. Eén of twee keer ook Lozano. Maar die speelt ook niet goed. Is ook slordig in zijn spel. Wel de man van de goal. De topscorer nu met zijn 13 doelpunten van de Eredivisie. Nou, eens kijken wat hij kan. 4,5 minuut nog. Bal komt bij de Jong. Die komt hoog. Maar kan hem eigenlijk alleen maar. Verlengen. Isimad duikt op aan de linkerkant. De bal strafschopgebied weer in. Van Duinen. Dan is het Fijk Fijk met de paas naar Vermeulen. Zitten we in de middencirkel. Vermeulen niet langs Isimad. Ah, in twee keer wel een beetje. Dan is Levi Garcia aan de linkerkant te vinden. Speelt hij de bal diep op Vermeulen. Maar die is hem dan kwijt. Nog even zeggen dat Mathij de man van de keiharde overtreding in de eerste helft. Er ook een tijdje geleden in de tweede helft met de benen vooruit en de noppen vooruit keihard inging. Kreeg geel. Dat was ook gewoon een moment om rood te trekken. Misschien is het een vriend van de scheidsrechter. Je weet het niet. En anders is het na vandaag wel. Die had er twee keer afgekund die Matthij. 1-0 PSV. Het is nog 11 tegen 11 dus. Even terug bij Twente tegen AZ. aanzet. Want het was onvriendelijk. Het blijft ook een beetje onvriendelijk heb ik de indruk. Ja, klopt. Veel overtredingen. En het, de scheidsrechter heeft het gedaan in de ogen van het publiek van Twente. Die scanderen nu spreekoren. Gele kaart nu weer voor Thomas Lam. Die op de bond gaat bij Mulder. Mulder heeft het gedaan in de ogen van de supporters van Twente. Er werd ook al omgeroepen in het stadion. Stop met die spreekoren. Anders wordt de wedstrijd stilgelegd. Dus Simon Mulder, de scheidsrechter, is het er wel bijna zat. Alle kritiek die hij over zich heen krijgt. Vanaf maar wat de wordt er geroepen dan? Of kunnen we dat beter neerhalen? De... Ja, het gaat over het beroep van de moeder... Van van de scheidsrechter en oh. daar ja, dan weet je ongeveer wel welke richting rechtelijk. het op gaat. Ja, een heel oud beroep is het. Nou goed, in ieder geval, daar gaat het over. En, um, ja, daar wordt nu opgeroepen. En op de schermen komt ook te staan. Stoppen met deze spreekhoren. En probeer de ploeg positief te steunen. Anders wordt de wedstrijd stilgelegd. Nou, ja, het geeft aan dat het onvriendelijker wordt, inderdaad, hier in Enschede. AZ nog altijd op voorsprong. En uh, we gaan eens even kijken in Utrecht. En Hij is er amper in! Lucas. Gurtler! Hij is echt een minuut in het veld. En eindelijk is het 1-0 voor FC Utrecht. Dat zou je bijna zeggen. Vanuit Utrecht ogen gezien. Maar Sparta... Triest, triest, triest. 85 minuten hebben ze het heel goed gedaan. En dan de voorzet vanaf de rechterkant op de linker van Gürtler. Zorgt ervoor dat Sparta in rouw is. Mooie voorzet, goede voorzet van Dessers vanaf die linkerkant. En Gürtler scoort 1-0 voor FC Utrecht. Het is trouwens labiat met de voorzet, zie ik nu. Maar Gürtler in ieder geval de man die scoort. Ja, daar hebben we hem. Gürtler, ja inderdaad. Ja, zij wacht op jou. Ja, hij doet alleen zijn voornaam en dan moet het publiek zijn achternaam zeggen. Maar ja, die Gertler is niet zo geliefd hier. Hij kreeg een enorm fluitconcert toen hij in kwam. Maar dat zal nu wel anders zijn. Hij kreeg een rode kaart in zijn laatste wedstrijd. Is dus net terug van een schorsing. En na 85 minuten is het 1-0 voor FC Utrecht. En wat een opluchting ook voor Jean-Paul de Jong. Want uh, ja echt goed ging het natuurlijk niet. En Sparta had de beste kansen in de tweede helft. En dan uh, die uh, goal. Nou kijken wat Sparta nog kan in de laatste vijf minuten. Slechte bal vanaf de linkerkant. Door uh, Nederland gegeven. Wordt uh, opgevangen door uh, FC Utrecht. Aan de linkerkant Dessers. Een de overtreding geconstateerd door scheidsrechter Hichler. En dus kan uh, uh, Dessers niet doorlopen. En wat had die verdedigers? De verdediging van Sparta het goed gedaan. Met onder andere die uh, Julian Chabot. Een uh, goede vergrote verdediger. Ik weet niet of hij ook... een een kan schrijven. Maar verdedigen, dat uh, kan hij. En dat deed hij goed ook. Nou, Sparta heeft nog een minuutje of vier... plus extra tijd om uh, die 1-0-achterstand uh, goed te maken. En gezien de tweede helft... hebben ze daar eigenlijk ook wel recht op. 1-0 voor Utrecht. En dan voor het eerst sinds 2009... gaat uh, uh, weer eens een Nederlandse ploeg... naar de laatste 16 van het Ropekup-toernooi... in het uh, basketbal tegen Mons Bergen. Zo u wilt. Tussenstand, Leo 67-53... Ja, ik zei al in de rust: van als Groningen gaat verdedigen, krijgen ze wat meer controle op de wedstrijd. Ja, ik vond mezelf maar even op de borst. Want ze krijgen dit kwart na elf punten tegen. Het was gewoon goed. Het was gewoon echt goed basketbal van Dona. Verdedigend, sterk. Aanvallend. Ik heb twee aanvallen gezien. Daar, eh, ja, daar, dat was echt schitterend. Dat doen ze in de NBA niet, want daar is alles 1 tegen 1. Zo'n mooie teamaanval. Je gebruikt de volledige 24 seconden die je hebt in de aanval... om de bal rond te passen, rond de cirkel, inside naar buiten. En dan staat Arvidslachter aan het eind, de international, en die schiet gewoon die drie punten raak. Het was werkelijk schitterend basketbal. En ja, die Belgen die beginnen een beetje te figureren in het feestje in Groningen. Uh, het is gewoon mooi om te zien. En ja, 14 punten voorsprong. En lijkt mij helemaal niets aan de hand voor Donar. Als ze gewoon blijven doen wat ze kunnen. En dat is heel goed basketbal. Het was de rust tussen derde en vierde kwart nu. En nog 10 minuten basketbal. Maar dit kan, ja, dit kan niet meer misgaan voor Donar. Ze gaan gewoon als groepswinnaar naar die knock fase. En dan is het straks denk ik wel uh, een beetje nou, een soort van carnaval in Groningen denk ik. Het is protestant hier, maar toch wel een beetje carnaval. En dan de, de laatste minuten uh, PSV Excelsior zijn niet uh, saaie, niet Meijer. Nee, absoluut niet. We zitten eigenlijk te wachten op de gelijkmaker van Excelsior bij die 1-0 van PSV in de extra tijd. Inmiddels nog dik 2,5 minuten van de drie minuten extra te spelen. En je zit eens te denken wie bij PSV heeft nou echt een goede wedstrijd gespeeld. Brenet heeft het wel aardig gedaan en Jeroen Zoet is dan wat mij betreft de man van de wedstrijd. Want die heeft niet één fout gemaakt. En voor de rest veel te veel spelers, zeker Bergwijn. Echt onder de maten En ook Lozano niet goed. Toch de ster van dit Eindhovense elftal. Het is nog even billenknijpen met Brenet nu wel voor PSV. Vrije trap richting de punt van de aanval. Luc de Jong die veel duels in de lucht verliest van Mathij. Dan is het Lozano op de zijlijn aan de rechterkant. Gaat het naar Rosario. Gaat het terug naar Arias. Zitten we bijna op de middenlijn. Komt er nog een moment van Excelsior. Kopballetje gezien. Schot van Fijk was er. Dat werd aangeraakt. Dat uh, had misschien... Uh... Wat meer kunnen opleveren voor de Rotterdammers. Nu gaat de bal terug naar Zoet. Niet echt lekker geraakt. De bal blijft op de PSV helft. En valt dan voor de voeten van Fijke uiteindelijk. Het hoofd van Fijke gaat er terug naar de keeper. Krijgt hij hem terug van Zwarthoed. Faik. Nou, hij uh, met een lange bal. Het is nu uh, pomp of verzuipen voor de Rotterdammers. Die uh, een paar jaar geleden dus, ik zeg het nog een keer. In de 92ste minuut op 1-1 uh, uh, kwamen in die wedstrijd. En daar eindigde het uh, toen ook op. Nu staat het dus 1-0 voor P.S.V. Dat een vrije trap krijgt met Swaap. 15 meter of 15 voor de middenlijn, lange bal zoeken van Lozano. Fortes wint in de lucht, bal komt bij Fike. Zit hem halverwege de Excelsior-helft. Gaat het richting de middenlijn met Fortes terug naar Fike. halverwege zijn eigen helft. Dus lange bal waar is van Duinen? Die glijdt uit op het veld. Swaap kopt de bal dan achter Arias. Die kan hem nog maar net binnenhouden, hoewel trapt hem naar voren. Doet dat wel over de zijlijn heen. Nou, er is nu niet zoveel tijd meer voor de Rotterdammers. Het gaat misschien te Ver om te zeggen dat Excelsior een punt verdient. Daarvoor heeft het dan misschien net te weinig laten zien. Maar het had zeker gekund vanavond. Denk nog eens terug aan de zesde minuut. Die bal op de lat via het lichaam van Zoet er weer uit. PSV moet door de eigen supporters. Je kunt het misschien horen naar voren worden gesreeuwd. Anders gaat het mis. Hendricks haalt de bal weg. Ook een zwakke wedstrijd gespeeld. Veel te veel balverlies. Opgevangen door Fike in de middencirkel. Dan gaat het richting Levi Garcia. Ook nog een keer een schot gezien. Raakte de bal niet helemaal lekker. Nu gaat Hadouwier op avontuur. Hadouwier zit in het PSV strafschopgebied. Legt de bal terug. Zou uh, misschien geschoten kunnen worden. Een combinatie met Levi Garcia ten val gebracht. Dan geeft de scheidsrechter voordeel. Hij leek te willen fluiten. Doet dat dan niet. En dan kan PSV gaan counteren. Lozano niet. Fortes. Gekke beslissing van Lindhout. Gaan nu ook met mensen verhaal halen bij de scheidsrechter. Want die zeggen, ja je wilde toch fluiten. Het was toch een overtreding. En dan denk ik dat hij ondertussen ook maar heeft afgevloten Om van alle ellende af te zijn. Hopeloze wedstrijd van de scheidsrechter. Als je tot twee keer toe een rode kaart, een duidelijke rode kaart door de vingers ziet. Of gewoon niet ziet. Ja, dan heb je zwak gefloten. PSV heeft zwak gevoetbald. Excelsior niet, maar het eindigt wel op 1-0 in Eindhoven. JV, pak het op gescoord Die wordt er door AZ in Enschede. Het is 0-2 geworden. Wout Weghorst maakt hem en dan is de wedstrijd beslist. De aanvoerder miste eerder in de tweede helft een enorme kans, maar nu maakt hij hem wel af. Op aangeven volgens mij van Jahan Baks schuift Weghorst de bal onder Drommel door. Is het 0-2. Ik had eigenlijk een beetje het idee dat AZ de wedstrijd wilde uitvoetballen. Het wilde niet meer aanvallen. Het is inderdaad Jahan Baks met de assist en dan schuift de Weghorst de bal met zijn rechter onder Drommel door. En is het 0-2 en is de wedstrijd afgelopen. Gaat AZ winnen. Ga, gaan ze drie punten pakken. En uh, ja, doopt het uh, Twente nog verder in uh, rouw? Want uh, ja, die gaan uh, niet goed hoor. Dat gaat de verkeerde kant op met uh, de ploeg van uh, Gert-Jan Verbeek, Want ze gaan vanavond opnieuw verliezen. Het staat 0-2 met nog uh, één minuut officieel te gaan bij Twente AZ. Utrecht, Sparta, en die Houtkamp. 1-0 Utrecht. Ook nog één minuut te gaan. En uh, ja, dan moet er echt iets gaan gebeuren. Maar moet je geen overtredingen maken zoals Nelom nu doet. Je kreeg ook de mogelijkheid om de bal een minuutje geleden uh, helemaal vrij voor te zetten. Nelom. Maar ook dat lukte niet. Ja, het is nooit een geweldige voetballer bij Feyenoord geweest. En ook als back bij Sparta is het uh, nog niet datgene wat je hoopt van een speler. Als je die binnenhaalt als Spartaan zijnde. Uh, zoals uh, nu Dik Advocaat is. De vrije trap is voor Utrecht. De goal is gemaakt door Gurtler. Heeft één bal geraakt. Het was een doelpunt, meteen uitgeroepen tot men of de match. En nu komt hij wel weer voor het doel. En uh, Chabot komt de bal weer weg. En kan die opgevangen worden door Spartaan. Inderdaad, dat lukt door Sanusi Sanusi bal naar voren richting Ache. Die is uh, ingevallen, naar Ache. Maar verliest het uh, duel met uh, Willem Jansen. Dan kijk ik naar mijn klokje. Nog een halve minuut uh, officieel te gaan. Of uh, officieel, van de drie minuten extra tijd die we erbij hebben gekregen. Hichtler geeft nog een vrije trap aan Sparta. En nu moet iedereen en alles van uh, Sparta naar voren gaan. Gaat de keeper ook nog mee? Hij gaat uh, niet twee keer op rij een... Uh de nul houden. Zoals Ed de Goei dat ooit deed als beginnend keeper bij Sparta. Zijn eerste twee wedstrijden de nul houden. Hoe Ed de Goei is het dus niet. Bal naar voren. Wordt uh, gekopt en is in de lucht. Ach, duwt in de rug van zijn tegenstander. En ik zei het al. En dan is het afgelopen, zegt Hitler. Een hele, hele zwaar bevochte overwinning voor FC Utrecht. Eerste helft, meester Tweede helft, de beste kansen voor Sparta. Sparta had het puntje verdiend. Maar uh, Utrecht pakt de volle buit dankzij die goal van Gertler. Jan and 0-3, want Wout Weghorst schiet er nog maar eentje in. En deze is wel erg mooi hoor. Hij krijgt de bal aangespeeld in het strafschopgebied. Draait zichzelf vrij en met zijn rechter krult hij hem in de verre kruising. Wat een schitterend doelpunt van Wout Weghorst. Zijn tiende van dit seizoen. Ja, hij uit de draai schitterend in de kruising geschoten door Wout Weghorst. En dan is alle spanning van deze wedstrijd af. Die was, het, die was er al af, want AZ hoeft hoefde niet meer. Twente kon niet meer bij die 0-2 stand. En met 10 man Twente dus. En dan komt die schitterende uithaal van Wout Weghorst. Tien doelpunten dus. Ja, Hambax maakte er één. Die staat nu op 9. Uh, en dan uh, zie ik het tevreden gezicht van John van der Brom op de bank zitten. Want uh, hij weet na de 2-2 van afgelopen weekend tegen Roda is het uh, nu weer 3 punten voor uh, AZ erbij. En uh, blijven ze stevig op die derde plaats staan. En een schitterend doelpunt hoor, van Wout uh, Weghorst De moeite waard om uh, vanavond nog een keer terug te zien in uh, de samenvattingen uh, van de eredivisie. Maar uh, nou, uh, voorlopig drie minuten blessuretijd. Het kan nog wel eentje bij voor AZ. Want uh, Hambax gaat ermee vandoor. Die denkt ik wil er ook nog wel. Maken. Die geeft er wel voor, maar dan wordt hij eruit gehaald door de verdedigers van Twente. Gaat hij over de achterlijn. Dan krijgen we nog een doeltrap voor Drommel. Maar ja, het doet er eigenlijk allemaal niet zoveel meer toe. Want AZ gaat hier winnen. Gaat hier opnieuw een zegen boeken. Dit seizoen. En ja, voor Twente. Die, als je naar de ranglijst kijkt, die staan gelijk in punten met Nak en Roda twee punten daarachter nog Sparta, maar ja, de ploeg van Gert-Jan Verbeek zit echt in de gevarenzone van de Eredivisie en dan er moeten heel snel punten komen, anders dan wordt het echt, echt heel lastig en dan beland je misschien wel in de na-competitie of nog erger als het nog slechter gaat. Dus je kan het je bijna niet voorstellen, want Twente heeft best goede spelers, alleen er komt zo weinig uit vanavond ook, heel weinig gecreëerd, een paar afstandsschoten, Eén bal van Fuskits van de lijn gehaald en ja, een vrij trap van Maher, allemaal wel gevaarlijk, maar uitgespeelde kansen, nee. AZ blijft eigenlijk Relatief eenvoudig overeind en uh, tikt de bal nu achterin rond. Er wordt ook geen druk meer gezet door fc Twente. Dus ik zou zeggen, scheidsrechter Mulder, maak hem maar een eind aan in deze wedstrijd. Want ja, heel veel gaat hier niet meer gebeuren. Maar voorlopig laat hij toch nog even doorgaan. Wordt uh, Jahan Baks nog een keer diep gestuurd? Kan er dan toch nog een doelpunt komen? Jahan Baks schuift hier in, ja. Wat wordt ook nog? 0-4. Nou, dan wordt het nog een afstraffing ook voor fc Twente. Jahan Baks maakt ook zijn tiende van het seizoen, zijn tweede van de wedstrijd. Hij wordt uh, uitgefloten, want uh, ook hij heeft het gedaan in de ogen van de Twente supporters na dat met Cuevas. Hij had ook wat de supporters van Twente betreft wel een tweede gele kaart kunnen krijgen. Maar dat gebeurde niet. Je handbaks scoort nu en maakt er 0-4 van. AZ de AZ een echte afstraffing. En uh, ja, eind deze maand staan beide ploegen nog een keer tegenover elkaar trouwens. Want dan uh, in de halve finale van de kvb weker Want die hebben ze beide bereikt. Dan is de wedstrijd in uh, Alkmaar. Maar uh, ja, AZ is gewoon ver uit de betere ploeg. Nou, die 0-4 is al een hele ja, uh, grote afspiegeling van de verhouding op het veld. Want zoveel heeft AZ nou ook weer niet gecreëerd. Maar je ziet het, afgelopen zondag, toen creëerden ze wel heel veel. Toen hadden ze maar een punt, nu creëerden ze niet heel veel. En winnen ze met 4-0 maar liefst bij FC Twente. Simon Mulder, de scheidsrechter, fluit nu dan voor de laatste keer. Frustratie bij Twente, de kopjes allemaal naar beneden. En bij AZ natuurlijk dik tevreden, want dit is een mooie uitslag. Twee keer weghorst, twee keer die handbaks. Twente AZ eindigt in 0-4. Ben nu wel benieuwd naar het interview met Gert-Jan Beek. Zometeen. <laughs> Absoluut. Ja. De, dat brengt ja, de uitslagen dus op uh, van vanavond de eerste drie wedstrijden die gespeeld zijn: PSV Excelsior 1-0, uh, FC Utrecht Sparta 1-0 en Twente AZ 0-4. <middels> I'll see Ja, dat is een nummer waar je een feestje mee kan bouwen... hoewel het niet voor alle ploegen vanavond echt een feestje geworden is. Nee, uh, en dan nee. heb ik het vooral over Twente. Ja, dat is waar. Uh, 4-0 verloren in de slotfase. Zometeen natuurlijk de interviews, Zometeen om kwart van negen ook de andere wedstrijden van vanavond. Roddy SC Ajax. Nakbreda tegen Heracles. En Willem 2 tegen VVV. De Nederlandse freestyle-snowboarders komen bij de Spelen in Pyeongchang... als eerste in actie. Vrijdagavond proberen Sheryl Maas en Niek van der Velde zich te kwalificeren voor de sloopstaalfinales. Vandaag maakte van der Velde de 17-jarige Benjamin van de Olympische ploeg... kennis met het sloopstaalparcours. Wie zou verwachten dat hij daar in alle rust en stilte komt trainen... heeft het mis. Een reportage van Edwin Cornelissen. In het Phoenix Snowboardcentrum is het koud, min 17. Ha, ik haar! En als ik dan zo voor me kijk... Dan zie ik daar de verschillende pistes. De halfpijp, de moguls. En hier met grote schansen en hellingen. Very nice. De sloopstel. I always exciting. En daar staan de Koreanen zich te vergapen aan de kunsten die ze tijdens deze training zien. Yeah. Yes, I love it. Ze zijn gek op snowboarden. Yeah. I want to try it. It's very beautiful sports, I think. Maar dit is wel heel gevaarlijk. Yeah, very dangerous. Woo! Woo! Dus laten ze het echte kunst- en vliegwerk liever over aan de experts... zoals Niek van der Velden. Hé, hey Niek, de eerste kennismaking is het, hè, met de course? Ja, klopt. Met de eerste training achter de rug en... Uh... Ja, het is een ja, indrukwekkende course. Maar de rails zijn wel wat groter dan bij de normale wedstrijden. Uh, maar de schansen lagen er heel goed bij. En de rails, dat uh, gaat de komende twee trainingsdagen... gaat het ook helemaal goed komen. Ja. Want ze ons even mee door die koers. Wat kom je allemaal tegen? Uh, Oké. Okay. <laughs> je hebt... Wacht, even uitrekenen. Uh, je hebt denk ik zeven, ja, zeven verschillende obstakels. En dan heb je eerst drie uh, rails secties. En dan bij elke sectie kan je dan nog uit nou, drie, vier verschillende rails kiezen. Dan uh, komt de eerste uh, schans. Dat is een best wel aparte schans. Want uh, hij loopt zeg maar, met een soort uh, ja, in een kom zeg maar, naar binnen. Dus dan, ja, een soort schuine schans is het. Daarna kom je bij een gewone schans uit... En daarna heb je nog een gewone schans. Ja. En dat is het. Dat is het. Nou, dat lijkt me meer dan genoeg. Dat is voor jou natuurlijk wel belangrijk, zo'n kennismaking met die koers. Want dan pas kan jij gaan besluiten, wat ga ik precies doen? Uh, ja, dat klopt. Ja, er waren ook al wel wat foto's online. Uh, dus daaraan daar kon je ook al wel wat zien van, nou, wat wil ik gaan doen? Dus daar kon je dat al wel een beetje aan bepalen aan die foto's. Uh, maar ja, natuurlijk, we moet natuurlijk ook wel even in het echt zien wat er nou echt mogelijk is. Uh, maar ja, we hebben vandaag al wel wat uh, uitgezocht wat er nou precies... Uh, wat, we gaan, wat, wat ik wil gaan doen. En ja, dat gaan we nu even de komende trainingen even fine-tunen, zeg maar. Of misschien nog even kijken of er toch wat anders mogelijk is, wat wat beter is. Oh, Tientallen vrijwilligers kijken toe. En iedere keer als we dan een snowboarder zien vliegen door de lucht... Dan zijn er de kreten van bewondering. Maar soms dan slaat ze ook de schrik om het hart. Als een van de boorders net niet lekker uitkomt. Frank de Putten is de coach van Niek. Hoeveel risico moet hij gaan nemen? Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, kijk, in principe spelen we gewoon vanuit onze eigen kracht. Hè? Je, je kan uh, een 180 of een 360 erbij gaan draaien. Alleen als daardoor je landingspercentage naar 50 of daaronder gaat in procenten... dan wordt het ook wel weer lastig. Dan wordt het een soort Russisch roulette. Precies, precies. Dus in eerste instantie gaan we gewoon proberen... om wel op, op heel hoog niveau een hele goede run neer te zetten. Ja, en dan kunnen we daarna altijd wellicht nog risico nemen... als hij bijvoorbeeld zijn eerste run geland heeft. Om dan op de tweede run er nog een beetje bij te doen. Hoe schat je zijn kansen in? Dat is de beste vraag tot nu toe. Uh, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want je hebt, doordat er zoveel verschillende opties zijn... is het ook heel moeilijk te zeggen wat de rest gaat doen. En uh, daar zijn we ook niet heel veel mee bezig. Uh, dus ja, ik durf daar echt geen uitspraak over te doen. Laten we gewoon afwachten wat Nick doet. Als hij zijn run neerzet... dan uh, hopen we gewoon dat hij in de mix is... om een finale plek te kunnen bemachtigen. Yeah, okay. uh, nou, ik schat eigenlijk mijn kansen. Zeg maar, als ik gewoon mijn runs land... dan schat ik zeg maar, mijn kansen gewoon even goed in. Dus ja, maar ja, echt qua plek, ik durf dat eigenlijk nooit echt te zeggen voor een wedstrijd. Want het kan zoveel verschillen, zeg maar. Hey Frank, wat is je indruk van uh, Nick als je hem hier zo ziet in Pyeongchang? Is hij er onder de indruk van de Olympische ambiance of uh, laat het hem koud? Nou, nah, het laat hem zeker niet koud. Hij is ook niet mega onder de indruk. Hij is vrij relaxed. Zelf zie ik het tot nu toe wel gewoon een beetje als gewoon, uh, gewoon een doorsnee wedstrijd. Ja, ik heb zelf nog niet echt iets heel erg bijzonders gemerkt... wat het nou echt zo heel bijzonder maakt of zo. Tuurlijk heeft hij wel in het dorp ook komt er natuurlijk het een en ander op hem af. Dat, dat zijn we niet helemaal gewend. Aan de andere kant, gisteren gelijkheid, zelf ook een klein beetje met Papendal. Ja, je ziet er natuurlijk ook... als je even in de eetstel zit, komen natuurlijk ook al die teams gewoon eten aan. Dat, uh, op Papendal is dat eigenlijk gewoon uh, precies hetzelfde. Uiteindelijk, de wedstrijd. Uh, ja, je hebt gewoon het idee dat je op een wedstrijd bent. De banners die zijn wat anders. Er staat nu Olympische Spelen in plaats van uh, normaal de uh, vis. Stel ik zou gaan denken van... Het oh, is echt de grootste wedstrijd, Je uh, moet het gebeuren, dan, uh, ja, dan geef je natuurlijk uh, hartstikke veel zenuwen. Uh, en ja, daar heb ik nu eigenlijk totaal geen last van, dus ik hoop eigenlijk dat dat ja, goed uitpakt. Aan het einde van de training, mooi om te zien, moeten de snowboarders langs die tientallen, misschien wel honderden vrijwilligers. Die beginnen voor iedereen te juichen. Ja, ook voor Sherry Maas en Niek van der Velden. Ja, dat was wel lachen. Ja. Dan kom je beneden. Dan... Ja, je steekt maar je hand op En iedereen gaat al... Hey. Allemaal high fives. Ja, precies. Dus dat is wel vet, ja. Ja, Dan is dat toch een beetje de sprankje magie van de spelen, toch? Ja, dat uh, kan je wel zeggen. Ah, thank, you. Thank, you. thank you. Have fun. Ja, klinkt goed. Niek van der Velden was dat. NTO Radio 1. Drie minuten over half negen. Het nieuws, Freddy van Tijn. Het NOS-journaal. De uitgaven voor dure geneesmiddelen... dreigen de komende jaren te stijgen met honderden miljoenen euro's. Dat blijkt uit een analyse die de NOS heeft gemaakt... van een prognose die het Zorginstituut onlangs heeft gepubliceerd. Zelfs als de prijzen en het aantal patiënten zo laag mogelijk worden ingeschat... gaat het al om zo'n 200 miljoen euro aan extra uitgaven. Een van de drie beveiligers die zich hebben gemeld na de mishandeling van Jip Jurg in Rotterdam, wordt verdacht van doodslag. De man blijft nog zeker twee weken in de cel. De andere twee beveiligers zijn vrijgelaten, maar ze blijven wel verdachten. Jurg was eind vorige maand betrokken bij een onduidelijke vechtpartij bij de Rotterdamse Schouwburg. Hij overleed die avond thuis door inwendige bloedingen. Taiwan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Deze had een kracht van 5,7 en was in hetzelfde gebied waar gisteren een beving was van 6,4. Of de nieuwe beving schade heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Het dodental van de aardbeving van gisteren is opgelopen tot zeven. En de luchtkwaliteit in één op de zeven Nederlandse huizen is slecht... volgens een onderzoek van het Longfonds. Er zit veel fijnstof in de lucht. Het Longfonds zegt dat het daarom belangrijk is... om de afzuigkap aan te zetten tijdens het koken en geregeld te luchten. Langs de lijn en omstreken. We zijn er nog tot 11 uur. Straks Roda, Ajax, Nak, Breda tegen Herakles en Willem II tegen VVV. voor een klein kwartiertje. Maar we volgen ook al vanaf 7 uur. Die unieke prestatie van Donar in Groningen... om bij de laatste 16 in Europa te komen. Lopen ze al Polonaise? Leon? Ja, ik, ik laat even de microfoon. Ik doe hem omhoog. Ja, dat klinkt dus Polonaise. Ja, en dan heb ik nog zo'n microfoon die weinig geluid opvangt. Ja, iedereen staat, iedereen klapt. We moeten nog 2 minuten 35 basketballen. Maar uh, Donau geeft basketballes aan uh, de Belgen uit Mons. 90 tegen 66. Ja, dat Donau kan verdedigen. Dat laten ze in de competitie wel eens zien. Uh, de eerste helft in deze wedstrijd was dat wat minder, maar de tweede helft, ja, uh, ze komen van 42, dus 24 punten tegen in uh, 18 minuten basketbal. Dat is gewoon uitstekend. Dus ze scoren zelf. 43. Nou dat is gewoon dat Nelma Gat snel verklaart. Ze verdedigen gewoon goed, vallen goed aan. Het is team basketbal. Ja, wie ben ik om er kritiek op te leveren. Het is dus deze wedstrijd echt niet naar. En dan gaat Dona gewoon naar de knock fase van de Europe Cup. Er zitten gewoon allemaal goede ploegen in. Uit alle grote landen, uit Italië, uit Duitsland. Nou, dan kunnen ze een borst nat maken. Wordt gewoon een loting. Die wedstrijden worden in maart gespeeld. 7 maart en 14 maart. En vanaf nu is het knock-out. En Wie weet hoe ver Groningen kan komen. We zien met z'n allen Thomas is nog even een drie punten raak schieten. Ja, hij heeft de wedstrijd gehad tegen Kerafnos. Die Dona met 40 punten verschil won. Missen die in één bal en schoot zes op 6 3 punten raak en nu gaat het zo crescendo uh, dat Donar, die, uh, die wedstrijd, die hebben ze al gewonnen. Het is nog anderhalve minuut, 93, 66. En ik kijk even opzij, daar zit Teddy Gibson. Die is dit seizoen gekomen toen Arvid Slachter geblesseerd raakt. En Gibson was ook speler van het team van Amsterdam in 2009. Dat de knockoutfase voor het laatst haalde. Hij is uh, 37, Teddy Gibson wordt volgende week 38. Maar heeft deze wedstrijd wel 12 punten en een groot aandeel geleverd. In uh, de overwinning van Donar. Het is nog uh, anderhalve minuut spelen. En dan is het officieel, maar uh, Donar is wel door naar de knockout. 93-66 Dan gaan we naar de drie wedstrijden in de Eredivisie die uh, straks gespeeld gaan worden. De eerste rode JC tegen Ajax, de nummer 2 uh, van de Eredivisie. De nummer 1 PSV heeft gewonnen uh, soja, zoals verwacht. wel. Uh, dus voor Ajax is het duidelijk wat er te doen is, uh, Arman. 10 punten is nu de achterstand op uh, PSV. Dat is natuurlijk wel extreem veel aan het worden op deze manier. En de druk ligt dus bij Ajax dat inderdaad moet winnen om het gat nog enigszins behapbaar uh, te laten zijn. 7 punten, dat is natuurlijk ook wel een enorme hap. Maar ja, dat klinkt altijd nog beter dan 10. Um, en dat is de opgave voor Ajax. Gewoon winnen hier en zorgen dat het gat zeven punten blijft. Dat gaan ze doen met een debutant in de gelederen. Want de rechtsback is Rasmus Nissen Christensen. Een 20-jarige Deen die Ajax uh, vorige maand in januari overnam. Van Land uit Denemarken betaald een paar miljoen euro voor. En hij moet nu al aan de bak omdat er wat problemen zijn bij Ajax achterin. De schorsing van Matthijs De Ligt, was het belangrijkste. Hij er niet bij en ook zijn beoogde vervanger Weber. Is er niet bij. Die is geblesseerd. Daardoor is er wat geschoven achterin bij Ajax. Is Veldman opeens weer centrale verdediger in plaats van rechtsbeek. En Nissen Christensen die debuteert dus in de basis bij Ajax vandaag. Roda, dat is de tegenstander. Vandaag in Kerkrade. En Roda doet het goed. Heeft de weg omhoog gevonden. Want is in dit jaar nog ongeslagen. Had een prachtig resultaat in Alkmaar tegen AZ afgelopen weekeinde. Een gelijkspel daar. 2-2. Dat is natuurlijk ontzettend knap. En ze willen die weg omhoog. Die ze hebben gevonden. Dus een vervolg geven nu tegen Ajax vorig seizoen werd het hier ook toen in de winter eind januari een gelijkspel door een late gelijkmaker van een gombo. Die was even weg bij Roda, is nu weer terug en staat vandaag in de basis omdat de spits Shaheen geblesseerd is en deze wedstrijd moet missen. Maar een gelijkspel, dat mag Ajax zich eigenlijk niet laten gebeuren vandaag in Kerkrade. Winnen, dat is het enige dat telt tegen rode JC. Het is twee graden onder het vriespunt in Zuid-Limburg, maar toch zie ik... Nou ja, 15.000, 16 16.000 man die zijn afgekomen deze wedstrijd. Dat is een compliment waard voor al die fans die daar in de kou gaan zitten kijken naar rode Ajax. En hopelijk kunnen ze zich een klein beetje verwarmen aan het spel zodanig. Ja, koud zal het ook zijn in uh, Breda bij Richard van der Maarden bij Nak Breda tegen uh, Herakles. Ik kijk even naar de stand, uh, Richard. En dan uh, weet ik wel dat Stijn Vreven, de coach van Nak Breda, niet naar de andere velden kijkt. Die kijkt alleen naar zichzelf, maar hij heeft toch wel gezien dat Sparta geen punten pakt. Dat Twente geen punten pakt. En uh, Nac daar thuis tegen Herakles speelt dat wellicht kansen biedt. Als er gewonnen worden, als de punten verpakt worden... dan doen ze goede zaken vanavond, hè? Ja, dit is echt een uh, hele, hele belangrijke wedstrijd. Dat hoor je van iedereen als je hier binnenkomt in het stadion... van supporters, van mensen die werken bij NAC. En het is natuurlijk ook wel logisch als je kijkt naar... bijvoorbeeld twee weken geleden toen NAC hier in het eigen stadion... onderuit ging tegen VVV Venlo met 1-0. Vorige week, of een paar dagen geleden moet ik zeggen... Ajax, ja, die wedstrijd in de arena kun je natuurlijk verliezen. Dat was min of meer ingecalculeerd. Maar dit duel vanavond... staat met hoofdletters geschreven voor Nakbreda. Er moet gewonnen worden van Heracles Almelo. Dat hoor je dus overal. En Stijn Vreven zal ongetwijfeld op de hoogte zijn van die resultaten. Maar goed, wat kun je doen? Het beste met je eigen ploeg bezig zijn. Hij heeft Rai weer teruggezet in het elftal. En Gianluca Nijholt ook. Die ontbraken afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Ajax. Maar vloed weer als aanvallende middenvelder. En Nijholt wat meer controlerend. Twee spitsen vanavond met het debuut in de basis voor Mitchell tevreden. En hij vormt voorin een duo met Jerry Ambrose. Zeven doelpunten gemaakt voor Tevreden. Dus zijn eerste basisoptreden nadat hij afgelopen zondag al een kwartiertje mocht invallen in de wedstrijd tegen Ajax. Herakles, Almelo, één wijziging ten opzichte van afgelopen zaterdag toen het een slechte eerste helft speelde. Maar een hele fraaie tweede helft en uiteindelijk gelijk speelde tegen Ado Den Haag. Dario van den Buis staat opgesteld. In het elftal van John Stegenman als centrale verdediger naast Prupper. En dat is bij Heracles Almelo ten koste gegaan van Dries Wuitens. Hij begint op de bank en verder dus dezelfde elft. De wedstrijd staat onder leiding van scheidtrechter Blom. En je had het net over Koud. Nou, ik heb... Twee jassen aangetrokken, een flinke trui. Ze zeiden hier vooraf gevoelstemperatuur tussen de min 10 en min 15. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik merk er eigenlijk heel erg weinig van. Het is heerlijk weer, het veld ligt er goed bij. En het stadion, het prachtige Radverlegstadion... dat zal straks helemaal tot het laatste stoeltje gevuld zijn. Ja, basketbal dan nog even in Groningen. De europacup Donar tegen Mons. De wedstrijd gespeeld. Iedereen blij, tenminste de Groningers. Of niet? Ja, Leon ja, Kersten. Ja, ja, de gevoelstemperatuur hier binnen, die loopt naar de 40 graden hoor. Er staan 4000 man te klappen en te joelen voor hun Donar, Dat zich dus geplaatst heeft voor de knock outfase fase van de Europacup. Het was een cruciale wedstrijd tegen Mons. Maar ze winnen met 96-72. Heel goed verdedigd de tweede helft. De hele wedstrijd goed aangevallen. Niks op aan te merken. Dan is binnenkort de loting. En tegen wie kan Dona dan spelen? Nou, de kampioen van Italië, Sassari, die zit in het... Uh... In het kokertje Holon uit Israël. We hebben Ventspils uit Estland. Uh, Studianten doet dus niet mee. Venetië uit Italië. Uh, Oostende en Avellino. Uh, die komen uit de Champions League. En De ploegen die in de Europe Cup doorgaan: is Portel en Nizhny Novogrot. We hebben Veher uit Hongarije. Uh, Corment. Um, we hebben Bakkenbeers uit Denemarken. We hebben Minsk uit Wit-Rusland. Donar. En uh, volgens mij gaat gezien de de Kravnos uit Cyprus door. Mooi affiche voor Donar gaat het zeker worden. En vanavond uh, kan men in Groningen een klein beetje carnaval vieren als eerste in Nederland. Goed, dankjewel uh, Leon. Gaan we naar Chris Wobben, want we missen nog één duel. Kwart voor negen, dat is Willem 2 tegen uh, VVV. Ja, het verhaal dat we net hebben afgestoken over het belang van dit duel voor uh, Nak Breda... Uh, is hetzelfde eigenlijk als het belang voor Willem 2. kan ik me zo voorstellen. Chris, ben jij ook de spanning te voelen? Ja, de druk is zeer groot bij de thuisploeg. Willem 2 natuurlijk. En in de middencirkel ligt een groot doek. Met het logo van Willem 2. Het is een flats doek, flats wit. Ja, beige is het geworden. En dat is misschien eigenlijk wel de beste omschrijving van het spel van Willem 2. Dus ja, het is niet goed wat ze de Tilburgers laten zien. Ze hebben wel de halve finale natuurlijk bereikt. Ten koste van Rode JC. En daarna dat zeer zwakke optreden tegen Sparta. En er barstte na dat verlies een storm van kritiek los. De eigen achterban, de sponsors. De regionale media die roeren zich en eh, gaan om het hoofd van Edwin van der Looy roepen natuurlijk figuurlijk gesproken, maar de problemen van de Tilburgers zijn dusdanig dat niet alleen de trainer aan aanwijzbare oorzaak is. Overigens is van der Looy wel ja, vatbaar voor kritiek geweest, want hij gaat vandaag met één verdediger minder spelen. Tijdenlang speelde Willem 2 met vijf verdedigers. Nu zijn dat er vier. Simikas Meisner, Latschman en Herkes. Vier middenvelders. Hankouri en Kroeks aan de buitenkanten. En natuurlijk dat duo dat al goed is voor 17 doelpunten. Sol en Obetje. Drie wijzigingen bij de Tilburgers. Timikas, Kroeks en El Koeri zijn dus in het veld gekomen. Of ze starten in ieder geval van nu gebaseerd. Dus Dankerlui op de bank. En Tom Haaien, toch heel lang het vertrouwen gehad van Van der Looij. Hij dus ook op de bank. De gasten, ja daar gaat het crescendo. Met als ultieme bekroning die mooie overwinning op Feyenoord. Afgelopen speelronde. De laatste vijf speelrondes leverde 13 punten op voor VVV. Dat is een zeer succesvolle reeks. Slechts één keer verloren het buitenshuis. Acht keer al gelijk. Het gaat zeer goed. Maar, zegt Marie Stijn, de euforie tepper ik nog even. Eerst maar eens die 34 punten halen. Dan weten we zeker dat we veilig zijn. En volgend seizoen ook in de heren divisie spelen. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar de routine, de rust en vertrouwen, dat geldt bij VVV. Daar snakt Willem 2 naar. En zoals je al zei Robert, de druk is echt voelbaar in Tilburg. Geen vol stadion, Ik denk zo'n 80% is de bezettingsgraad. En al die supporters ja, die werden, werden net verzocht om het vooral positief te houden vanavond. Want uh, uiteraard zijn die ze zeer kritisch op de prestaties van Willem 2 Dat maar moeilijk weten te winnen. En dat moet het opnemen tegen dat goede VVV. Slecht nieuws voor uh, schaatsliefhebbers, want er komt deze korte vorstperiode... toch geen marathon op natuurijs. Traditiegetrouw streden vier ijsverenigingen om de primeur. De Hondsrug in Noord-Laren, Nieuw-Amsterdam in Veenoord... Uh, IJSCH, oftewel IJs in Haaksberg. Naam, IJs. Naam, STG Rijnijssel en uh, AIJC Tialf in Arnhem. Alle vier de organisaties waren aardig op weg... om een ijsvloer van minimaal drie centimeter dikte te prepareren... Maar overdag bleek de krachtige zon... een te sterke tegenstander van de ijsmeesters. Nou, jammer, gaat niet door. Turner-Jurie van Gelder maakt niet langer deel uit... van de Nederlandse Turrenselectie. Bondscoach Bram van Bokhoven heeft tien Turners aangewezen... met wie hij gaat werken richting de Spelen van Tokio 2020. Louis Bart en Epke Zonderland... de Gymnastiekbond meldt met Van Gelder te gaan praten over zijn programma. En dan Roda JC tegen Ajax. De bal rolt Arman Afsaroglu. Door Bas Nijhuis in gang gezet. Rode Ajax met Joel Veldman in balbezit achterin. Hij is dus weer centrale verdediger in afwezigheid van de geschorste Matthijs de Licht. Frenkie de Jong aangespeeld en die stapt dan gelijk in richting het middenveld. Dan wordt Klaas-Jan Huntelaar gezocht, maar die paas is niet goed. Roda kan voor het eerst overnemen, maar ook weer snel inleveren. De rest goede overname. Huntelaar moet eigenlijk opendraaien. Besluit te kaatsen met Sieg. Dat is een slechte beslissing, want Huntelaar die stond vrij en als hij zich had omgedraaid kon hij zo doorlopen richting goal van Hidde-Jurjes... maar hij stond met zijn rug naar de goal... en had eigenlijk alleen oog voor Hakim Ziyech naast hem... En dat is echt een verkeerde beslissing van Huntelaar. Ik kijk nog eens een keer naar die situatie. En hij, ja, hij kan echt gewoon doorlopen. Merkwaardige keuze van die spits. Ja, hij zal het niet hebben gezien. Wel een uh, ingooi nu. Ook nog eens voor de tegenpartij. Voor Roda. Dus voor het eerst Christensen in balbezit. De Deen van Ajax. Want hij neemt over bij die ingooi van Roda. En dit doet hij ook, doe ook weer goed. Richting Zierch. Zierch naar Huntelaar. Huntelaar naar Zierch. Bal gaat naar Van der Beek. Gelijk hoog tempo bij Ajax. Kluivert in het 16 meter gebied. Nu er weer even uit. Kaats met Van der Beek. Natalia Fico, Kluivert, linkerkant. Die krijgt een beukje, maar Nijhuis nou ja, is de scheidsrechter. Die laat dus veel doorgaan en daar begint hij ook mee. In deze wedstrijd in de eerste anderhalve minuut. Geen overtreding vindt hij, maar wel een sterk begin van Ajax. In dit duel in Kerkraad. Het heeft vooralsnog niets tastbaars opgeleverd. Want hier komt Roda voor het eerst met uh, een gombo... Die sterke Belgische spits. Die de bal naar de rechterkant speelt. Naar Rosheuvel af. Die zij vraagt er om de bal. Daar komt de bal. Onana oh, zit mis. En die bal gaat erin. Het is 1-0 voor Roda. Nee, want er is al gevlacht. En gefloten door Bas Nijhuis. Gustafsson. Die maakt de goal. En telt Nijhuis hem dan toch. Hij telt hem toch. Het is toch 1-0. De vlag van de assistent ging de lucht in. Maar die zou gecorrigeerd zijn. En zo telt deze goal binnen drie minuten. 1-0 voor Rode J.C. tegen Ajax. Simon Gustafsson is het doel te maken. Een merkwaardig moment. Al heel vroeg in deze wedstrijd, waarbij Ajax goed begint. maar de bal inlevert. En vervolgens Roda er razendsnel uit is. met een combo aan de basis van die aanval. speelt de bal aan de rechterkant naar Rosheuvel. En is het dan buiten spel? voor Avdijjaj niet en voor Gustafsson ook niet. En dan, ja, dan is het gewoon een goal. En ik denk dat de vraag is of die bal helemaal over de lijn is geweest. Het antwoord daarop is moeilijk te zien. Maar het lijkt er wel op. Hij wordt door Frenkie de Jong net over de doellijn weggehaald. Ja, doellijntechnologie hebben we hier niet. Maar het, ja, ik zie het nu nog eens in de herhaling. Ja, en de je, kan, nou, maar je kan aan de schaduw van de bal zien, Robert... dat die bal wel heel dicht tegen de doellijn aan zit... Of wie er helemaal overheen is. Dat zal denk ik vooral op de raad zo blijven. Maar de assistent scheidsrechter en Bas Nijhuis keuren de goal. Uiteindelijk dus goed van Simon Gustafsson. Zo is het 1-0 voor Roda. Hij moet Ajax zo heel vroeg in deze wedstrijd in een achtervolging? Kan het daar nu al mee beginnen? Het antwoord is nee. Want Roda heeft opnieuw de bal nu aan de linkerkant. Met Jannes van Steenkisten. Die levert in bij Frenkie de Jong. Wat een begin zegt van dit duel. Van de Beek dan voor Ajax. Bal gaat Natalia Fico. Het is de zevende goal van het seizoen. Voor Simon Gustafsson. Een vrij eenvoudige omdat Onana mis zat bij die voorzet van Rosheuvel kon hij de bal redelijk simpel binnentikken. En ja, als die bal dan ook nog eens helemaal over de doellijn is geweest, dan is het gewoon een doelpunt. Frenkie de Jong dus net te laat blijkbaar. Ajax komt nu aan de linkerkant met Van der Beek en Justin Kluivert aan de linkerkant. In de herkansing, want in eerste instantie raakte hij die bal kwijt. Nu doet hij dit wel goed. Natalia Fico voorzet. Neres niet, maar een vrije schietkans voor Ziyech. Die wil hem eerst aannemen dan met zijn buitenkant schieten. Gaat allemaal net niet goed genoeg. En zo kan Rode uitverenigd. We hebben een heerlijk begin van deze voetbalwedstrijd in Zuid-Limburg. Met kans aan beide kanten en een goal voor Rode JC. Simon Gustafsson zorgt voor de 1-0 voor Roda tegen Ajax. Ja, wat een begin. Het begint hier wel spectaculair. Kijken of dat ook het geval is bij Nakbreda tegen Herakles Richard. Nee, nog geen uh, spektakel. Maar wie weet, gaat dat nog komen vanavond? Het avondje Nak. Twee avondjes Nak werden in winst omgezet door Nak. Slechts drie thuisoverwinningen. De andere tegen Excelsior. De andere overwinning was op een zondagmiddag. Nak uh, heeft het meeste balbezit in de eerste twee minuten. Nu op het middenveld met Nijholt. Paas naar de linkerkant. Daar komt zoals zo vaak Angelino. Dan uh, gaat uh, El Alucci buitenom. Is daar de voorzet en de goal. Het is hedel voor Nak. En het is vloed die hem maakt bij de tweede paal. Dit is wat het publiek wil. Dit is wat Nak nodig heeft. De voorzet van Angelino is op maat. Draait van de goal weg. En dan is Vloed daar als de kippen bij. Staat hij ook goed opgesteld. Terug in het elftal van Nak. En hij maakt, hij kijkt een beetje boos. Een beetje zijn Zo van, ja, ik ben dat. Ik maak die goal. Angelino met de linkervoet. En dan steekt Vloed de rechter uit. Daarbij de tweede paal dus. Vlakbij Castro. En staat het hier. Dus ook al vroeg in de wedstrijd na 3,5 minuut. 1-0 voor de thuisploeg in een uh, volgepakt stadion hier in Breda. En ik zei het al, het is een hele, hele belangrijke wedstrijd voor NAC. Twee weken geleden verloren. Zwak toen tegen VVV Venlo. En nu moet het vanavond tegen Heracles gebeuren. Anders komt NAC waarschijnlijk toch ook in grote problemen. Heracles heeft uh, afgetrapt. De bal gaat naar de rechterkant, naar Kuwas. Uh, combinatie met uh, Niemeyer op de helft van Nak. Niemeijer, die afgelopen zaterdag scoorde tegen Haro de Naag. Daar komt de voorzet vanaf de rechterkant. Bal wordt weggewerkt door Metz. Centraal in de verdediging. Meijers, de centrale verdediger die daar normaal staat, is geschorst. Kreeg twee gele kaarten afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Ajax. Blom, de scheidsrechter van vanavond, heeft een overtreding gezien op het middenveld. Een overtreding van. Herakles. En dat betekent dus een vrije trap voor Nak, genomen door El Alucci. En dan houdt Nak even het balbezit. Om even dat gevoel te krijgen, ook in het begin van de wedstrijd. 1-0, fraaie goal van Rijvloed. kijken of het in Tilburg ook lukt. Bij Willem 2 tegen VVV. Dat zodra wij schakelen, er gescoord wordt. Chris Wobbe. Laten we het hopen. Tempo is erg traag. Laag ook wel. Weinig kansen zien nu in een indraaiende in vrije trap van VVV. Maar die wordt verdedigd door Willem 2. Dat het vaakst aan de bal is geweest in de laatste zes minuten. Moet gaan opbouwen. Want VVV doet dat liever niet. En wil gevaarlijk worden vanuit de omschakeling. Dat is een berucht wapen van de Venloonaren. Willem 2 weet dat. En ja, neemt weinig risico hoor in de opbouw. Misschien nu met Kroeks. De eerste goede inspeelpaas op Okbetje. Maar die laat de bal... Over zijn linkervoet stuiteren, waardoor de bal bij de achterlijn terecht komt. En daar staat Lars Oenerstal, een van die pijlers onder VVV. Die betrouwbare Duitse doelman die zo moeilijk te verslaan is. Hij rolt nu de bal naar de rechterkant, naar Dekker. Dekker die naar voren toe komt, wordt niet opgevangen. Speelt in op Lennart, T. Die... De spits die zo lang droog stond, maar mocht blijven staan in de punt van aanval bij VVV. En dat vertrouwen heeft hij inmiddels uitbetaald. Al vijf keer heeft hij gescoord. Grote man is natuurlijk Clint Leemans. Betrokken bij twaalf doelpunten, vier assists en acht zelf gemaakt. Waarvan vier vanaf de strafschopstip de laatste afgelopen weekend tegen Feyenoord. Nu heeft Willem 2 weer de bal. Latschman komt naar voren. Het gaat allemaal erg langzaam. Nu is hij dan wel de middellijn over. Kan het wat worden? Rechterkant, inspelbal op Ook Ocbetje breekt. Kroeks niet. afvallende bal is wel voor Willem 2. Wordt op nieuwe ingespeeld richting Sol. Sol speelt dan uh, nou ook betje, Maar het uh, wordt keurig verdedigd door VVV. Nu dan misschien die kans op een omschakeling. Maar Torino Hunten. Die speelt vanaf de linkerkant van het veld. Wordt niet bereikt. Krijgt de bal achter zich. En dus mag Willem 2 gaan werpen. Dat doet Freek Herkens. Hij is nu de nieuwe rechtsback. speelt in het centrum tegen Sparta. Niet bevallen volgens Erwin van der Looij. En hij is dus eigenlijk op zijn uh, originele plek. Van rechter vleugelverdediger. Wacht erg lang met die bal. Gooit hem nu naar Kroeks. Een van de creatieve mensen van Willem II. Dan wordt de bal gespeeld naar Sol in de as van het veld. Sol naar Elhan Koer. komt er over hem heen. Krijgt de bal goed mee. Voorzet is laag. Wordt verdedigd door Van Brugge. Die naar achter kan koppen. En dan heeft VVV toch voor het eerst in de wedstrijd een beetje moeite met Willem II. Toch krijgt de ploeg de bal bij Lennarty. Wat is die bal vast? Maakt de bal goed vrij speelt dan naar Dekker. Dekker langs de lijn. En zo is de opbouw weer voor VVV. Het gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. En is de inworp nu voor Willem 2. Eindelijk een beetje leven in de brouwerij. Aan de kant van Willem 2. Maar de stand in Tilburg tegen VVV nog altijd 0-0. Ja, allemaal op de hebben ze het wel eens over de nummer 1 eh, PSV. Een eh, collega-trainer die je scheidbakkenvoetbal noemt. Het is allemaal niet mooi, maar ze pakken wel punten... Uh, en kijk wat er nu met Ajax gebeurt. Het wordt uh, bijna steeds met de week eenvoudiger voor PSV als het doorgaat. Tja, nou, nou zitten we wel heel vroeg in deze wedstrijd. Na acht minuten is het 1-0 voor rode JC. En Ajax begint helemaal niet slecht aan deze wedstrijd. Dat is nog het allergekste. Want ze begonnen juist uitstekend met gelijk ook een kans. Huntelaar, als hij dat wat slimmer had aangepakt, had gewoon kunnen scoren. Daarna ook nog wat dreiging. Maar opeens was er daar die overnaam van een gombo. En de goal, de dubieuze goal dus. Het vlagsignaal van de assistent zich aan de rechterkant... Dat was bedoeld om Bas Nijhuis te overtuigen. Dit is echt een doelpunt. En op het advies van die grensrechter besloot Nijhuis de goal toe te kennen. Aan Rode JC. De inzet van Gustafsson die net achter de lijn in de ogen van de arbitrage werd weggegleden door Frenkie de Jong. Was moeilijk te zien. Maar afgaande op de schaduw van de bal leek het erop dat hij nog een stukje lijn meepakte. Hoe dan ook, de goal telt gewoon. En het staat 1-0 voor Roda. En dus moeten de plannen van Ajax wijzigen. En moeten ze vol in de aanval nu om die achterstand goed te maken. Roda in de tussentijd... Is ook wel een paar keer weer dreigend geweest. Talia Fico verdedigend belangrijk door een bal weg te halen. Net voor het Rosheuvel er helemaal mee van door kon. Nu Ajax met de Jong en Schöne en Rasmus Nissen Christensen voorzet. En die belandt in een soort uh, karambol. Maar Huntelaar kan niet uithalen. Ziyech kapt zich vrij, schiet en dan moet Jurjes aan de bak. En die houdt de inzet van Hakim Ziyech ook tegen. Zo blijft het 1-0 voor Roda. Ziyech natuurlijk de gebeten hond. Afgelopen zondag, toen Ajax thuis won van Nak. Hij werd uitgefloten door het publiek. Benutte in de laatste minuut een vrije trap. En vierde dat door wat gebaartjes te maken richting het publiek. Dat ze allemaal konden stoppen met praten en met kritiek geven. Nu staat hij natuurlijk gewoon weer aan de aftrap. En is het aan hem om vandaag zijn voeten te laten spreken. Ajax aan de bal achterin, moeizaam. Maar Veldman krijgt de bal wel bij Nissen Christensen. We hebben 10 minuten gevoetbald in Kerkrade. Roda leidt door de goal van Gustafsson met 1-0 tegen Ajax. En zo zijn de tussenstanden op dit moment Willem 2 VVV 0-0. Uh, uh, NAC, Heracles 1-0. En uh, zoals je het hoorde, rode JC Ajax 1-0. Eerder vanavond al PSV uh, tegen Excelsior met uh, 1-0. Doelend van uh, Lozano. Uh, we gaan allemaal, wat is er allemaal? Ajax maakt gelijk. Donny van der Beek is het doel te maken van dichtbij. Kan hij binnen tikken En zo is het al heel snel weer 1-1 na 11 minuten bij Rode Ajax. Utrecht, Sparta 1-0 en Twente AZ werd 0-4. Later vanavond natuurlijk ook de interviews van die duels. Rode Ajax, dus zojuist 1-1 geworden. Graag tot zo na het NOS-chinaal van 9 uur. NTO Radio 1. Welkom bij De Dag, de podcast van NPO Radio 1. Ik ben Jurgen van den Berg. Het gesprek van de dag. Luisteren als het jou uitkomt. Dan kijken we nog even verder vooruit. Abonneer je op de nagelnieuwe podcast van NPO Radio 1. Jazeker, ik kan wel wat meer zeggen over het kabinet Rutte. Jurgen van den Berg brengt de achtergronden bij belangrijke nieuwsverhalen. De vraag is natuurlijk, wat betekent dit voor dat grote land Amerika? Ga naar radio1.nl slash podcast en luister elke werkdag de dag. Hallo hallo. Wat fijn dat je er bent. Elke dag om 12 uur staat er een nieuwe aflevering voor je klaar van de dag. En dat was hem weer, de podcast van NPO Radio 1. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij. En maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro.